Nu volgen de laatste veertien delen van een bewerking van Moordbrigade Stockholm, een serie hoorspelen geschreven door Anton Quintana, naar de boeken van Sherwall en Waleu. Zesde deel. dan oh, standaardslotjes hè? Ja. We kunnen zo naar binnen ja. Laten we hopen dat vriend Mauritsson op dit moment op weg naar het zuiden is, hè? dan kan niet in Afrika, maar in elk geval wel zo ver weg dat we ongestoord kunnen werken. Die is onder mama's ook een gekopen. Bang voor maandstrumming morgen. Nou, gelijk heeft hij. Zeg, stel je voor dat die twee deze vlet in de gaten laten houden? Tja, dat zou me raar toestand kunnen. Hou je terugkabbelen? Nou, als ze een mannetje hebben neergezet, dan zie ik hem in elk geval niet. Ja, probeer eens een sleutel. Ik heb gastenrekening gehouden. Wat dan? Twee veiligheidskettingen, maar liefst. Geef me dat eens, oké. Okay. Er zit een strip in. Mm -hmm. Plastic. Ja, ja, dat is het beginsel. Ja, ja. Zeg maar, speel nog niet te vak, hè? Je zal de tang moeten gebruiken. Ja, de karatheid nog. Ja. Gaat niet. Naar nou, de andere. Ga lekker, hem dat. Nee, hem van het midden. Daar, nummer twee. Andereen. Jij ja, hebt talent kunnen vatten. Ja, ja, dat is mijn tragedie. Goed in alles wat de tegenstander beter zou kunnen gebruiken dan ik. Ja. Ja. Nou ja, nou hebben we er zelf eens een keer gemaakt van. Ja. Zegt die uh, graaf, heeft die kettingen toch niet laten maken tegen de bedelaars en de co-porteurs, denk ik. Ja, nee, dat lijkt me ook niet. Die is bang geweest dat zijn linker spelletje nog eens verkeerd uitpakken. Ja. Zo.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 Dat wil voor graaf doorgaan. Dat lukt me nog vaak genoeg ook. Hm. Moet je weer reproducties. Hij heeft een zwak portiek hout. Maar kleurgevoelig is hij bepaald niet. Om te huilen. Kom verder, hè? Kijk eens aan. Kleine baard. Je renste kitsch. Misselijk van te worden. Zijn drankpoeder zal al naar vanant zijn. Liqueurtjes. Bedden.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 Goddelijke smaak, heeft die man. Zo'n massacre! Ja, niks dat ik zou willen hebben. Ik praat wel als een echte inbreker. Wat doe je? Ja, Op je zakdoekjes. Machecknopen. Lege doosjes. Alkere chocolade. Heidegatsbeelden. Koorts stemmelmeter. Twee doosjes dropt. Hier, restaurantrekening, kassa pakje pak je zwarte condooms wel te verstaan. Dat moet zeker geraffineerd zijn. Daar heb jij helaas geen gevoel voor, dan wel. Ik vind het heel koket. Nou, even wel kijken. Ballpoints, En briefkaart uit Stettin. Hier zijn vodka, vrouwen en bedden. Wat wil je nog meer? Stieslip. Nou, die is lijkt mij een gruid. Even verder kijken. Nou, kapotte aansteken. Bot storknest onderscheiden. En wat zien wij hier zo Een heus pocketboek. Meneer de Graaf leest. Door een volkensstrijd in het zwarte ravijn. Nou, dat is niet mis. Oh, dat is een foto uitgevallen. Ga kijken. Mm. Niet slecht. In een bijzonder goed oog. Alledaag schietje. eens kijken. Meuja 1969. Veel liefst je Monita. Ja, arm kind. Dom natuurlijk. Kom maar. Terug in het zwarte rabbijn. <laughs> Dag Monita. Ik kan nou Sterker. hè. Huh? Maar dat is nog geen plaats om een slijpmachine te bewaren. Of is het misschien een, graf een soort massageapparaat? Nee. Het is een slijpmachine. Maar zou dit niet nog voor gebruikt hebben? Het lijkt me niet direct het type van dat doe hetzelfde. Zou dat hem gestolen hebben? Zou het een soort betaling voor druk zijn? Vreemd. De keuken nog. Ja. Schijn eens een beetje bij. Ja. Oh, kijk eens even. De ijskast staat nog aan. Even kijken. Oh, ik heb niet al gerookte paal in. blijf. Nee, dat is niet eerlijk. Ik had net zo'n honger. Doe die deur dan dicht. Ik kijk straks van even. Zou ik niet een klein stukje... Dicht die deur. eerst. oké. Oh, mensen. Kijk. Hé, van de zolder. Ja, of van de kelder. Dat gaan wij proberen. Kom mee, eerst de zolder. Dat is geweldig. Lees jij geen detectives, Martin? Nee. Oh, nee. ik lees massas detectives, wat dan ook. En vergeet het meeste hoe gauw ik het uit heb. Oh, maar dit, maar dit is klassiek. Een afgesloten kamer. Oh, er zijn lange uiteenzettingen over. Ik heb er laatst in gelezen. Wacht mm -hmm. eens even. ik zal het boek even ja. halen. Zet jij in tussen de boorden neer. Ja, goed. Uh, pak de ketchup daar op de plank. Ja. En leg uh, de tafel een beetje. Ja, gaan. ik vind het wel, zeg. Ik vind het wel. Ik staat het in. Nee. Oh, laat, laten we eerst gaan eten. Zal ik voor je opschappen? Zeg, heb je daar echt een artikel over? Mm -hmm. Oh, wacht even de pan. Nee. Ja, zonder pand houden we het moeilijk. Zo, alsjeblieft. Genoeg? Ja, ook meer dan genoeg. Dankjewel. Eet, terwijl het ook warm is. Ja. Ja. Lekker zeg. Hm? Mm -hmm. Het is me weer gelukt. Het is me weer gelukt. Luister. De gesloten kamer. Een onderzoek. ja, eerst je mond eerst lekker Versta je niet. Ja. Nou zeg, uh, ga je me commanderen. <laughs> Luister. De gesloten kamer. Een onderzoek. Er zijn drie hoofdafdelingen. A, B en C. Ja. A...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 Moorden waarbij de moordenaar blijft en zich verborgen houdt. Ja. Nou, zat ik nog wat opschappen? Nou, nee, niet te veel meer, niet te veel meer. Oh, mm. dank je, dank je. Categorie C. Mm. Categorie <lacht> C lijkt uitgesloten. Niemand kan zich twee maanden verborgen houden en bovendien alleen maar een half blik kattenvoer hebben om van te leven. Kom. Oh ja, wacht eens even. Er zijn... Er hmm, massa's onderafdelingen. Ah, hier, hier, bijvoorbeeld A5. Mooit met behulp van dieren. Hmm. Op, op, hier, P2. Men, men drinkt binnen aan de kant van de deur waar de scharnieren zitten, zonder slot of gender aan te raken. Daarna men de scharnieren vast schroeft. wie heeft dat geschreven? Hmm, hij heet Goran heet hij. Oh. Maar hij citeert ook nog andere mensen. Hmm. Wat is A7 oh, is ook niet gek. Moord door illusie, door onjuiste chronologische volgorde. Oh, en een goede variant? A9. Mm -hmm. <laughs> het slachtoffer krijgt de dodelijke klap ergens anders, waarna hij zich naar de kamer in kwestie begeeft en zich opsluit voor je sterft. <laughs> nou, ja, jullie ja, trouwens zelf maar. Ja. Mm. Zo. Wie was er al? Ik, ik. Nee, je gemak, maak. Jij bent toch rechercheur? Ja, dus het moet toch leuk zijn dat er iets gebeurt dat anders is? Zer, denk jij dat het die moordenaar was die het ziekenhuis opbelde? Ik weet het niet. Oh, het lijkt wel waarschijnlijk. Och, alles is natuurlijk doodsimpel. Ja, wel. Ja, hoor. Zo. Zo, fijn. Zeg, Martin, zullen ja. we de dure wijn maar proeven? De dure wijn, ja. Uh, ja. Goed idee, hè? die burger trekt, precies niet. Mm, ligt ergens, kijk maar goed. Ja, Kijk. Zie je? Ja. Kun jij het eigenlijk uithouden bij de politie? Oh. Oh. Ja, we kunnen er een andere keer over praten. Ja, we zijn hem... Uh bureauchef te willen maken. Mm. Ja. Weet Wil je dat niet? No, ik denk dat ik mijn brieven bij het buitenwerk hou. En uh, als zo'n zaak, waar ja. jij nou mee bezig bent, hè? Ja. Mm. Hè, lekkere wijn, zeg. Goed, hè? Erg lekker. Ja, dat vind ik ook. Zeg, als zo'n zaak nou niet lukt, ja. als je me als je gewoon niet kan oplossen, mm. wat dan? Zit het je erg te waarschijnlijk? Ja, soms wel, hoor. <laughs> ja, maar dat gebeurt niet zo vaak. Mijn uh, laatste fiasco was, uh, was Lapland. Oh, vertel eens. Hmm. Laten we naar de kamer gaan. Oh, dat er dat Dat zijn gemakkelijke stoelen. Ja. Van wat voor soort muziek hou je? Je hebt allerlei soorten. Van zachte muziek vooral. Kan je, kijkt. Zo. He, he, zo. Nou, zoals ik zei, dat was dus een lapland, hè. Dat was een oude man daar, die had zijn even oude vrouw vermoord. Met een bijl. Ja? Nou, het motief was dat hij al een hele tijd een verhouding had met, uh, met iets jongere huishouden. Nou, ja, dat... Echt kan gebeuren. Uiteindelijk was hij moe geworden van het gezeur en de jaloezie van die oude vrouw. Na de moord had hij het lijk in de houtschuur gelegd. Nou, in het winter was en een strenge vorst, had hij twee maanden gewacht voordat hij een deur op de slee had gelegd en dan het dichtst bij zijn dorp had getrokken. Hm? Nou, het dorp lag ongeveer een 20 kilometer over ongebaande wegen van zijn boerderij af. Dan heeft hij gewoon gezegd dat hij dat die vrouw gevallen was. Hm? En met de hoop dat het voornuis terecht gekomen was. En dat hij, door de kou niet in staat was geweest eerder te transporteren. Nou, iedereen in de streek wist dat die man dit straat stond te liegen. Maar heel vast dat ze verhaal die kerel. En ook die huishoudster. En de plaatselijke politie vernielde alle sporen... door een uh, amateuristisch onderzoek van de plaats van het misdrijf. Nou, toen vroegen ze de hulp uh, aan Martin Beck. Wat ben ik dan? Zou je weet? Nou, ik moest toen twee weken in een raak soort hotelletje doorbrengen. Toen gaf het er maar op. Ik ging terug naar huis. Weet je, ja, dat was werkelijk was rampzalig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 Nee, drink niet vaak, hè? Nee, soms, soms. Eigenlijk met het lager dan. Ach, ja. mijn god, dan we je En je schoenen? alsjeblieft. Uh, zullen we de tweede fles openmaken? Maar die wat langzamer drinken. Dat is een goed idee. Oh, ik even. Ah, ja, goed, goed. Zeg je, je leek eigenlijk uit je humeur toen ik kwam. Oh, ja en nee. Nou, oh, zeg het maar. Zeg het maar. Zuivend, informatie moet ik je misschien even vertellen dat ik voorlopig helemaal niet te versieren ben. Had ik al een beetje begrepen. Ja, dat voel ik, ik ook. Maar je weet hoe het is. Bij het seksleven is oninteressant. En het jouw? Mijn, nee, geen. Nou, niet zo best. Oh, oh, oh, oh, sorry, hè. Je oh. bent moe, hè? Een mm. beetje misschien. Beetje. Maar je wilt niet naar huis? Oké. Okay. Ga je niet naar huis? Weet je wat? Ik, ik wou toch nog even een beetje studeren. Waarom ga je niet wat liggen? Je ziet er helemaal afgedraaid uit. Daar voel ik eigenlijk veel voor, is, hè? Nou, dan slaap gerust. Vuilnishok. Rechts de wasruimte. Nou, zo zullen al deze huizen wel zijn. Oh, een kast... Kijk in de stofzuiger, dat zie je toch? Nee, leeg. Nee, kun je kunt niet weten. Nee. Deze is op slot. Uh -huh. Hebben we het komen eindertjes? Ja. Dus. Ja, met het oog aan de hele kant. Ja. Dit? Ja, dat is ook niet. Je is het goed. Ja, die kan open. En deze is niet leeg. Kijk nou eens. Wat domme. Zet daar spolse wodka... 14 hele flessen. En verder, vier cassetterecorders. Een elektrische hardroog. grote Dat is 65% alcohol. Dat is niet mis. Zes, vier apparaten. Allemaal nieuw van de fabriek in de originele verpakking nog. Ja, smokkel, maar alleen maar heling. Dat zijn zeker dingen die hij in ruil gekregen mm heeft. -hmm. Ik zou er niks tegen hebben om die wodka in beslag te nemen. Het zou weer het beste zijn als we alles laten staan. Ja, is zeker. Dat. Ja. Laten we maar even wegkomen... Kom maar weer, op slot. Ja. Nou, dat was tenminste iets. Ja. Maar niet veel om mee bij Bulldozer aan te komen, hè. kan ik wel, altijd. Ik voelde er het meeste voor om de sleutels terug te hangen en vandoor te gaan. Hier kunnen we niks meer doen. Hm? Het is een voorzichtige smicht, die Mauds. Hij heeft misschien nog meer huizen. Maar die stap, hè. Oh, moet je. Een is die open? Waar je kijken? Wat zou je er nog vinden? Nou, bij het is toch bezig, hè? Ah. Ze gebruiken op een fiets ook. En om een rommel te dumpen. Ik krijg altijd klaustrofobie in zulke ruimtes. Als wij in de oorlog oefening oefeningen hadden... had ik me altijd voorstellen hoe het zou zijn... om zo opgesloten te zitten onder een kapot gebombardeerd huis... en er nooit uit te kunnen. Hm. Jezus. Kijk. daar zo staat zo'n oude zandkist uit de oorlog. Ja, er zit nog zand in? Ja, natuurlijk. We hebben ze nooit nodig gehad. En het al niet om brandbommen mee uit te maken? Ik valt me mee dat ze er geen zandbak voor de kinderen van gemaakt. Hé, wat hey. is dat? Dat is een soort legertas. Wat zit erin? Kijk, hè. dat was dit weer. Oh.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 Martin. Martin. Hé. Martin. Hoi, is wakker? Het is twaalf uur. Oh, sorry, ze. Ik heb geslapen al Of je geslapen hebt. Zeg Ja, ik heb ontzettende honger. Oh ja. Wil jij de buitendeur op de slot gaan doen? Dan maak ik een boterhammetje in de oven.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 Nou, dat was steeds interessanter, gemeente. Ja, een nieuw aspect van het geval. Die Svecht, um, die hè, uh -huh. ontving 750 kronen per maand. Ah, zes je. jaar lang. En daar heeft hij nooit wat voor opgenomen. Dus je had het aardige bedachtje van 54.000 kronen plus rente op zijn rekeningsdag. ja, oh, dat is niet waar. Wij dachten nog wel dat. Dat, je... dat is een armoedzaaier, ja. of ja, dat dacht de belasting ook. Oh ja, wist hij er ook niks van? Nee, nee hij stond bekend als, uh, als minder goed bedeeld. Nou ja, de Belastingdienst heeft zo zijn eigen manier om speciaal hard toe te slaan tegen de minder goed bedeelden van onze maatschappij, hè. Daar heb je het over? Over de BTW, man. De raffineerste vorm van uitzaging die je maar bedenken kan. BTW op levensmiddelen. Dat kan niemand ontduiken. Zelfs de armen moeten dat betalen. Nou, uh, zelfs door de telefoon kon ik die Belastingman zijn lippen weer aflekken bij het idee van die vette bankrekening. Dan dus, zullen dus, ze natuurlijk onder een of ander op beslag opleggen. Hm, dat kun je dan ook mm. zeggen. Zelfs als hij het met eerlijk werk had verdiend. Dat is een heel kunststukje zo zeggen geweest. Nou, met werk heeft hij het zeker niet bij elkaar gekregen. Maar hoe dan wel, vraag je wel. Ja.